Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. 93 Nederlanders die in Slovenië door het noodweer in de problemen zaten, zijn weer veilig thuis. Ze hadden bijvoorbeeld auto's die zwaar beschadigd waren geraakt... of wagens die zijn meegespoeld in de modderstromen daar. Bij het noodweer in Slovenië zijn zes mensen om het leven gekomen... onder wie twee Nederlanders uit Gouda. Justitie gaat nieuw onderzoek doen naar de identiteit van een meisje dat 47 jaar geleden dood werd gevonden. Het Hulmeisje wordt ze genoemd. 9 jaar geleden is haar lichaam gevonden bij een parkeerplaats in Maasbergen. Ondanks vele zoekacties is het nooit duidelijk geworden wie ze was. Negen jaar geleden is haar lichaam opgegraven en is er een DNA-profiel van gemaakt. Dat wordt nu gebruikt bij het onderzoek, zegt verslaggever van RTV Utrecht. Ze hebben nu toestemming van de rechtbank om in de database te gaan zoeken met DNA van mensen die eerder met justitie in aanraking zijn gekomen... om te kijken of er broers, zussen, ooms, tantes of misschien wel ouders zitten. Of dat veel gaat opleveren is nog maar de vraag. Want het hulmeisje komt waarschijnlijk uit Duitsland. En dus zouden we in een dergelijke databank in Duitsland moeten zoeken. Maar dat mag niet vanwege privacyregels. Een man uit Urk heeft een taakstraf gekregen van 140 uur... omdat hij een lawinepeil had afgeschoten op een politieagent. Die werd net niet geraakt. Het gebeurde tijdens de avondklokrellen begin 2021. En het gaat goed met de kerkuil. Rond Assen zijn er vijf keer zoveel jongen geteld als een jaar geleden. De kerkuilen zijn erg afhankelijk van de hoeveelheid eten die ze om zich heen hebben. En dat was de jaren hiervoor niet best. Kijk, is heel erg gevoelig voor, voor schaaste in muizen. Uh, ja. nou, de afgelopen paar jaren is bijvoorbeeld een heel slecht muizenjaar geweest. Nou ja, dan, uh, dan zijn er ook heel erg weinig jongen. Maar dit jaar gaat het dus een stuk beter. De jonge kerkuilen krijgen allemaal een ringetje... zodat ze goed in de gaten kunnen worden gehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint zonnig, maar in het noorden en oosten kan er een bui vallen. In de avond wat meer regen verwacht en wordt het 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema... en ben ik sinds een paar maanden begonnen... aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... waar ik meer nadruk leg op nieuwe materiaal... wisselende gasten, nieuwere releases... metal nieuws, concertagenda's... en de nog altijd wekelijks terugkerende wisselende thema's... waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen. Vanavond is het alweer de vierde aflevering van Play It Loud Brand New. Een van de zes nieuwe terugkerende uitzendingen in vaste zeil... met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Ik zal veel pas en recentelijk gedropte nieuwe singles gaan draaien van een grote verscheidenheid aan bands en artiesten. En verder hoor jullie het eerste uur nog het belangrijkste nieuws op metalgebied. In het tweede uur horen jullie nog van mij waar we naar welke concerten we kunnen voor komende week. Dus het wordt zoals altijd weer een bomvol en leuk programma. Zorg dat je er dus bij blijft. Zoals elke uitzending trap ik elk uur af met de uuropener. En ditmaal hoorden we de Duitse power metal band Iron Savior met de titeltrek van hun nieuws Aangekondigde album, getiteld Firestar, dat de opvolger van Reforged Ironbound van vorig jaar is en zal naar verwachting op 8, uh, 6 oktober van dit jaar worden uitgebracht via AFM Records. Over het aankomende nieuw, uh, nieuwe album zegt gitarist Piet Silk: Net voordat de uh, opnames werden afgerond, werd ik geïnspireerd door de muze Out of the Blue. Ik schreef nog twee nummers uit het niets en veranderde in een opwelling een derde. Een en opeens veranderde Firestar in een nog betere plaat. Naast de aankondiging van het nieuwe album heeft de band dus een nieuw nummer uitgebracht van het aankomende album. Het titelnummer Firestar, wat jullie zojuist hebben gehoord. Over het nieuwe nummer gesproken zegt Silk. Met de kracht van het debuut, de energie van Condition Red en een enorme oldschool meets moderne soundscape productie is Firestar een enorme... Een enorm nummer dat jouw speler voor een lange tijd niet zal verlaten. Dat beloven we. Hij klonk in ieder geval al lekker... maar hij heeft de speler alweer verlaten om plaats te maken... voor de nieuwe solo-single I Saw God on 10th Street... dat de Guns N' Roses bassist Duff McKagan op 26 juli heeft gedeeld. Dit is de nieuwe single van zijn lang verwachte derde solo-album Lighthouse. Zijn eerste dat is opgenomen in zijn eigen studio in Seattle. Zal overal verschijnen op vrijdag 20 oktober... met nummers als Hope met veteraan Paul McCartney... Drummer Ape Laborial Junior en melodieuze leadgitaar van Niemand Minder Dan Slash. Maar ook het filosofische I Just Don't Know met bijdrage van McKagan's oude vriend Jerry Cantrell van Alice in Change. Waar McKagan meer van zijn artistieke geest laat zien dan ooit tevoren. Door akoestische elementen samen te smelten met keierde rock'n'roll. Om te landen op de goede plek tussen zelfonderzoekende reflectie en pure energie. Over de nieuwe single zijn McKagan het volgende. Ik stel me hem voor als een oude man met witte baard en haar. Leunend tegen een muur in een stadstraat. De ultieme jurist van ons allemaal. Boos, loensende ogen om af te weren wat hij ziet. Vaak spugend zonder zich te bekommeren om wie er in de buurt is. De schepper, God, Allah, Shiva of wie dan ook. Ik denk dat ik hem zie soms op Ten Street. Handen in, strakke vuisten en tenen opgerold en gespannen. Rotten, it never seems to end Russian whores who can't hold the water A picture waiting to be sent It all seems such a joke Are we going up in smoke? I see disaster up around the bend God was up on 10th street I know it's him for sure He held his nose and curled his toes He spat and then he cursed. He's swearing at the White House I was lying there for sure I saw God on 10th Street Said we're rotten to the core Some say we will end in fire Repent now or there is no hope I'm ZFM Zandvoort op McKagan's single hoorden jullie de punk metal gods uit Boston. Final Gas. die hebben getekend bij Relapse Records... voor de release van hun debuutalbum Morning Moon... dat op 22 september gaat uitkomen. Final Gas staat ook op het punt te toeren in de VS op een groot aantal data. En zanger en gitarist Jake Murphy levert een ongeëvenaarde soulvolle... Uitvoering, terwijl hij de zwaarste onderwerpen aansnijdt. De hele plaat heeft te maken met verlies, legt hij uit. De titel komt van dat angstige gevoel dat je hebt als je naar bed gaat... en aan alles tegelijk denkt. Je hebt spijt van beslissingen die je hebt genomen, of juist niet hebt genomen... en je bent er de hele nacht wakker over om erover na te denken. We hoorden hun nieuwste en tweede single Climax Infinity... dat op 1 augustus werd gedropt. Het komt sterk over en met de volledige bedoeling... om je het in je borst te laten voelen, merkt Jake Murphy op... Textueel gaat het allemaal om het omgaan met de dingen die je niet kunt beheersen. Of ze nu goed of slecht zijn. We komen allemaal in situaties terecht waarin we weten wat de uitkomst zal zijn. Maar je hoopt op iets anders. Ook de death metal-iconen Incantation... bereiden de massa voor op hun nieuwe album Unholy Defication... dat op 25 augustus via eveneens Relapse Records uitkomt. Unholy Defication, dat is opgebouwd met meer dan drie decennia aan ervaring... is het dertiende volledige album van de band. Gevalideerd door doorgewinterde en nieuwe collega's... is Incantation vita vitaler dan ooit. De line-up met oprichtende gitarist-zanger John McEntee... drummer Kyle Severn, bassist Chuck Sherwood... en Gitarist Luke Shively doont kennis van death metal en de kracht van vastberadenheid. De band heeft een officiële songtekstvideo uitgebracht voor de track Homunculus, Spirit Made Flash 9, die jullie zo gaan horen. Ik ben niet geïnteresseerd om op veilig te spelen, merkte frontman John McEntee op. Ik denk, uh, ik denk dat andere mensen het gevoel hebben dat er grenzen zijn aan wat we doen. Zo zie ik het echter niet. Als het goed voelt, dan is het incantation. De liedjes die we schrijven zijn een eerlijke uitdrukking van onszelf. Als mensen het nieuwe album horen, hoop ik dat ze denken: waarom zijn deze jongens zo pissig? Woede geeft focus. En daarom is dit album geworden zoals het is geworden. Textual is een holy defecation ontstaan bij bassist Chuck Sherwood. Volgens een persbericht is Sherwood een vervent lezer en occulte logicus en wilde hij een volledig gerealiseerd concept van evolutie vastleggen... door middel van verlichting. Er zijn gastoptredens op het album te horen van onder meer... Jeff Beckera van Possessed... Henry Vegen van X-Revenant... en Dan Vedem Vaughan van Morbid Angel. Jullie horen hem nu bij Play It Loud Brand New. Elke maandagavond op ZFM Standvoorz. in Oostenrijk. Gevestigde symfonische power metal outfit Serenity, die op 29 juni de officiële videoclip deelde voor hun nieuwe krachtige en zojuist gedraaide standalone single, Ritter, Tod und Teufel, Nightfall. Het is een eerste glimp van wat kan worden verwacht en toont de kenmerkende mix van orchestrale arrangementen, zware gitares en zwevende zang van de band, die worden onderstreept door een boeiende officiële videoclip. De band gaf het volgende commentaar op een nieuwe muziekstuk met de eerste verweving van Duitse teksten door de band in muziek. We zijn dolblij om eindelijk terug te keren met onze nieuwe single. Een daverend vertoon van ons bestaan. Het is, nog maar net, het is nog maar het begin en biedt een glimp van waar we momenteel aan werken. We hebben onze creatieve energie in het creëren van een meeslepende muzikale reis die je meevoert naar een andere tijd. En dimensie die leidt naar een beroemde schilder uit de late middeleeuwen. We kunnen niet wachten om dit nieuwe tijdperk van Serenity met je te delen bereid je voor op een boeiende ervaring... vol emoties, epische melodieën en bombastische geluiden. Nou, we zijn benieuwd. Gevoed door nachtmerries en de kloppende hartslag van pragmatische terreur... is Carnifex teruggekeerd met hun negende volledige studioalbum Necromantium... dat op 6 oktober uitkomt via Nuclear Blast Records. Na meer dan 18 jaar als band te hebben bestaan... blijft Carnifax experiment experimenteren met nieuwe songarrangementen... en een uniek gevoel voor sfeer toevoegen aan hun inherent deathcore-fundament... Tientallen jaren geleden begon rijke intellectuele psychomantium... in hun huizen te installeren. Een geheime kamer volledig gevuld met spiegels of een enkele spiegel. En in volledige duisternis om met de doden in andere dimensies te praten... en hun kennis op te doen. Het werd vaak gebruikt als een genezend hulpmiddel om verdriet op te lossen... of werd beschouwd als een vorm van profetie. Necromantium presenteert het concept wat als je... ...dat soort ruimte zou kunnen gebruiken... ...om met de dood zelf te praten. Welke geheimen van de wereld zou je kunnen ontdekken... ...uit een direct gesprek met Magere Heijn? Geen monster, maar een mede intellectueel Op 6 juli bracht de band... ...het titelnummer Necromancer uit... ...dat deze existentiële... ...onderwerpen aansnijdt... ...met de bijpassende videoclip... ...geregisseerd door Jim Louveau ...en Tony Aguilera... Scott Ian Lewis van Carnifex merkt op. Necromantium is een echt speciaal album waar wij allemaal in de band al dol op zijn. Breng wat tijd door in, het, uh, in gesprek met de andere kant van het leven. Betreed het Necromantium. Oké, okay, doen we. ben benieuwd. Het is nog even stil. Maar er komt wat. Hopen we. Daar komt ie. Zandrig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Sandvoor. De Flower Kings keren terug met hun 16e studioalbum Look At You Now... ...dat op 8 september uitkomt met hun vintage vibes en de warme en uitnodigende klanken... ...die doen denken aan legendarische en klassieke albums uit de jaren 70. Gaat Look At You Now helemaal over de uitvinding van grandioze soundscapes... ...en dat analoge gevoel dat je meeneemt naar een vervlogen tijdperk van rock... ...met wervelende synths en gitaren en thematische lange stukken. Het zojuist gedraaide Beginners Eyes... is een eerste single dat op 7 juli is verschenen. De Flower Kings reageren op de nieuwe release. Hier is nieuws van de veteranen van de Flower Kings. Album nummertje 16. Als een spookschip dat uit verre orde komt aanvaren... met een reeks nieuwe nummers... die zijn stempel op 2023 drukken. Een jaar dat de meesten van ons zullen herinneringen... vanwege de oorlogen, de migratie en vluchtelingen. De bosbranden, de flore jeugd, het smeltende ijs... de economische crisis, te veel doden... De politieke onrust. Maar ook een jaar dat openstaat voor mogelijkheden... wedergeboorte en nieuwe manieren van denken. We denken dat dit nieuwe album van de Kings of the North... een beetje van beide geeft... Royne Stolt voegt toe over de release van het album. Het eerste nummer dat uitkomt, tevens het openingsnummer, is Beginner's Eyes. Een nummer dat zijn oorsprong vindt in het begin van de jaren negentig. Een tijd voordat de Flower Kings bij elkaar kwamen, maar nu eindelijk fijn uitgewerkt en goed opgenomen. Een vrolijk deuntje met veel bloemrijke, zonnige thema's. Royne en Hasse Zang verenigt een goede groove, koele Hammond en Moog geluiden over een stevige beat van Mirko en Michael. Het leidt geen twijfel dat Flower Kings geen stijl speelt of in geen Klasse, anders dan hun eigen stijl. Een stijl die ze al meer dan 25 jaar zorgvuldig hebben gecreëerd en gemaakt. Het album is een ode aan de verbeelding en het vakmanschap van degene die leiden in plaats van volgen. De Zweedse metal reizende sterren van Orbit Culture brengen op 18 augustus hun nieuwe plaat uit via Seek and Strike. Waarbij zanger Niklas Karlsson trots uitlegt hoe het allemaal tot stand is gekomen. We wilden dat dit album zo groot en agressief mogelijk klonk... met behoud van een prettige luisterervaring. Ik heb veel inspiratie gehaald uit de film Dune. Niet vanwege het verhaal of wat dan ook... maar omdat de combinatie van beeld en muziek dit enorme beeld creëerde... en we wilden dat epische gevoel overbrengen met dit nieuwe album. De nieuwe single From the Inside... dat volgens Niklas een beetje een melancholische track is... maar met een dodelijke punch die goed werkt op deze atmosferische, clean gitaar... is slechts één van die nummers die alle elementen van dit album in één nummer hebben gecombineerd. De teksten bevatten verschillende metaforen die gaan over niet echt fit zijn en omgaan met de dagelijkse onzin van het leven. Ik trok een grens tussen de gelijkenis van eenzaamheid met buiten in de kou blijven staan wat meestal in jezelf begint. Dat is hoe het hele visuele aspect van de video is ontstaan. Buitengesloten worden, de wereld zien en de rest van de wereld kan je zien, maar je kunt ook niet worden aangeraakt. FM um. We hebben zojuist een voorproefje gekregen van wat Dying Fetus te bieden heeft op hun nieuwe album met een paar eerder gerelease singles. Compulsion for Cruelty en Unbridled Fury. Maar Dying Fetus bracht op 11 juli hun derde single van het album uit, Feast of Ashes. En jongen, wat was dat weer? Een brute single. En natuurlijk een bijbehorende Dying Fetus muziekvideo. Nu weten we wat we kunnen verwachten van het nieuwste album van de band. De negende full length van de Baltimore Brutalizers, getiteld Make them Back for Death staat gepland voor een release op 8 september op Relapse. Over het geluid van het album gesproken. Zanger-gitarist John Gallagher verzekert de luisteraars dat Dying Fetus niet snel zal veranderen. De filosofie is nu dezelfde als toen de band begon om pakkende riffs te schrijven en memorabel te maken. Welke muziekstijl je ook maakt, maakt er iets van dat mensen herhaaldelijk wil horen. Dying Fetus heeft in juli een Europese date met Frozen Soul, Converge en Archspire. Dit najaar gaan ze op een stevig Noord-Amerikaanse tournee met de Acacia, Strain en de Spiced Icon. Dus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 Amaranth heeft een nieuw album aangekondigd. Dat deden ze tijdens hun show Wakken Open Air afgelopen vrijdag. De nieuwe plaats zal The Catalyst heten... en verschijnt op 23 februari 2024 via Nuclear Blast Records. Vorige maand liet Amaranth al een videoclip zien... voor de single Damnation Flame. Die song is inmiddels aan hun livesetlist toegevoegd. Rain or Shine over 52 weken vindt er alweer een Wakken Open Air plaats... van 31 juli tot en met 3 augustus om precies te zijn. De eerste namen zijn daarvoor al bekendgemaakt. Scorpions en Monomarth in extra. Blind Guardian, Mayhem, Pain, Beast in Black, Watain, Buried Tomorrow, Blue Spills, Knorriater, Sonata Artica, Motionless in White, Unleash the Archers, Sick of It All, The Warning, Red Fang, The Black Dahlia Murder, Anchor, Primordial, Flotsam and Jetsam, Xandria, Soil, Emil Bulls, Violence, Wolf, Exhumer. Freed, Brutus, Ignea, Future Palace, John Coffee en Asagram. Voor degenen die er naartoe willen, heb ik slecht nieuws, helaas, want het festival is nu al uitverkocht. Gisteravond om 8 uur gingen de kaarten al in de voorverkoop, maar kort na middernacht moest Wakken al neven kopen. Na het vervelende nieuws wat we afgelopen week hoorden... van Nico McBrain, die een Tia heeft gehad eerder afgelopen... week, is er goed nieuws te melden ook uit de band. Want vandaag mag Iron Maiden zanger Bruce Dickinson... maar liefst 65 kaarsjes uitblazen. Bruce, gefeliciteerd met je verjaardag... en dat we nog maar heel wat jaren van jou als geweldige zanger mogen genieten. En dit was het weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie weer op de hoogte. Maar nu gauw verder met de urafluiter Die komt van Stained, die de details heeft uitgewerkt... van hun aanstaande album Confessions of the Fallen. Dat de eerste nieuwe full -length van de band sinds 2011 zal markeren. De tiende uh, track uh, plaat komt op 15 september aan via Alchemy Recordings BMG. Daarnaast heeft Steent ook een nieuw nummer van de set uitgebracht: Het verzengende Cycle of Hurting. En dat is een klassieke steenplaat met zware gitaren, donkere ritmes en gekwelde zang van Aaron Lewis. Tot zo in het tweede uur met nieuwe. nummers. Nog veel meer. Dus tot zo. Blijf luisteren. Dankjewel. I think I used to play